11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Europese beurzen is ook Wall Street lager gesloten... door onrust over de Italiaanse staatsschuld. Ook zorgen over de Amerikaanse economie speelden een rol. De Dow Jones daalde 1,2 procent. Banken waren de grootste verliezers, net als eerder vandaag in Europa. Op het Damrak daalde de koers van ING met meer dan 7 procent. Die bank heeft grote belangen in Italië... zoals staatsobligaties ter waarde van 7,5 miljard euro. Italië heeft na Griekenland de grootste staatsschuld van de eurozone... De onrust bij beleggers wordt vergroot doordat premier Berlusconi kritiek heeft geuit op de bezuinigingsplannen van zijn eigen minister van Financiën.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 Bekend was al dat Brown ook is afgeluisterd. Verder zijn er berichten dat politieagenten zijn omgekocht... in ruil voor informatie over de koninklijke familie. Scotland Yard zegt ondertussen dat dat omkoopverhaal... door onbekenden in de media is gebracht... om het onderzoek naar de illegale praktijken in de journalistiek te saboteren.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 De Nationaal Socialistische Gemeenschap, zoals hun organisatie heette, had het vooral gemunt op jonge moslimimmigranten uit de Caucasus en jongeren uit Centraal-Azië. Sinds vorig jaar is de organisatie in Rusland verboden. Bij de explosie vanochtend op de belangrijkste marinebasis in Cyprus is de hoogste chef van de marine omgekomen. Ook de commandant van de basis is onder de twaalf doden.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 De toegangskaarten voor de opening van het herdenkingsmonument op Ground Zero waren in een mum van tijd uitverkocht. Binnen een paar uur werden ruim 11.000 kaarten verkocht. Het herdenkingsmonument voor de aanslagen van 11 september 2001 bestaat uit onder meer twee grote vierkante waterbakken met watervallen en zo'n 400 bomen.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 Het weer. Vannacht is het vrij helder. Minima van 11 graden in het Noordoosten tot 15 in Zeeland. Morgen begint vrij zonnig, maar smiddags neemt de bewolking toe. Het wordt 22 graden aan zee tot 27 in het Zuidoosten. S'avonds en s'nachts volgen stevige buien. Vanaf woensdag is het koeler en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Yvonne Jaspers. In boerzoekt Vrouw help ik boeren in hun zoektocht naar de ware liefde...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 Hè, Daisy? Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Amerika heet het land van de onbegrensde mogelijkheden. Dus werd het dollarteken voor het bedrag op het bord verwijderd... en de vrijgekomen ruimte werd benut voor het getal 1. Nou, de 10 biljoen dollar van 2008 is nu 14,5 biljoen dollar. En Barack Obama wil nu naar 17 biljoen dollar staatsschuld. Amerika, inderdaad het land van de onbegrensde mogelijkheden. natuurlijk meteen zeggen, de stem van zijn vader ook. Dit is A.G. Crouchy, de zoon van Jim, met She's Waiting For Me. Goedenavond, fijn dat u luistert. Welkom bij Dit Oog op een zomersavond... en misschien toch wel een avond om de lakertjes losjes om u heen te draperen... als u in bed ligt natuurlijk. We hebben vanavond voor u een gesprek over het medisch beroepsgeheim. Weegt het altijd zwaarder dan het maatschappelijk belang... We vragen ons het af in de nasleep van Alfa aan de Rijn. Ik praat erover met rechter en arts Wilma Duist... en met Marleen Bart van GGZ Nederland. En van Joris van Poppel in Brussel horen we of er nieuws is... over de dreigende crisis rond Italië. De Europese ministers van Financiën waren de hele avond in vergadering. En econoom Alfred Kleinkrecht die werpt zijn licht op de Italiaanse economie. Hoe staat het ermee? En dan spreken we met monarchiedeskundige Irene Diependaal... Ik spreek met haar over een hele vreemde begrafenistoer. Dat is de tour die het stoffelijk overschot van Otto van Habsburg... vanaf vandaag door Oostenrijk, Hongarije en Duitsland maakt. En dan gaan we om vijf voor twaalf... Minuit, maan, 5, zo zeggen we dat dan altijd. Om vijf voor twaalf gaan we naar Wauke van Schermburg in Frankrijk. De tour komt namelijk morgen door haar Franse dorpje. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 11 juli. Ja, dat er iets mis was met Tristan van der Vlis, dat was wel duidelijk. Maar nu heeft zijn psychische aandoening ook een naam. De conclusie luidt dat betrokkenen leed aan schizofrenie van het paranoïde type... en dat hij last had van steeds terugkerende depressieve stoornissen. Van der Vlis had vooral nog een appeltje te schillen met God. Ik heb veel gebeden en er is nooit enig gebed verhoord. Ik heb hier veel verdriet van en ben zo mijn geloof verloren. Dus moest de Almachtige gestraft worden... En dat kon maar op één manier. In zijn psychotische belevingen kon betrokkenen God alleen straffen... door zijn schepselen pijn te doen. Verder sprak Tristan via een speciale recorder met het hiernamaals. Een citaat. Ik wil het met u hebben over mijn hobby. Ik ben namelijk paranormaal onderzoeker. De doodonderzoeker is dan ook hetgeen wat mij bezighoudt in dit leven. Op die dramatische middag van de 9e april... pleegde Van der Vlis na zijn daad zelfmoord... Dat heeft hij volgens de politie tenminste twee keer eerder geprobeerd. Tijdens onderzoek in de woning zijn meerdere afscheidsbrieven aangetroffen... waarvan er een aantal bekend waren bij de ouders. En dit duidt op periodes van suicidaliteit. Kortom, Tristan van der Vlis was geestesziek en had nooit een wapenvergunning mogen krijgen. Dat dit toch gebeurd is, neemt korpschef Stikvoort zichzelf erg kwalijk. En daar voel ik mij als korpschef verantwoordelijk voor. En het spijt me dat, naast het goede optreden van mijn medewerkers op 9 april dit in mijn organisatie heeft kunnen gebeuren. Maar excuses gaan de nabestaanden niet ver genoeg. Als je fouten maakt, dat kunnen we allemaal doen... dit is, dit is natuurlijk ja, geen fout meer... Um, dan moet je ook je consequenties willen trekken. Paniek op de beurs en angst om de euro. Na Griekenland, Portugal en Ierland... maken beleggers zich grote zorgen over de financiële situatie van Italië. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat Italië snel orde op zaken moet stellen... En ook onze eigen Jan Kees de Jager probeert de zaak te sussen. Dat Italië, dat hebben ze ook al aangekondigd... Uh, forse budgetaire ingrepen zal doen. En uh, dat verwelkomen we natuurlijk. Ja, en dan de Tour. Stapt hij morgen met nog meer hechtingen in Been, Bil en Kuit. We hebben dat vandaag kunnen zien brede bilpartij, dan uh, stapt hij met nog meer hechtingen... dan bolletjes op zijn shirt weer op de fiets. Vandaag was het een rustdag in de Tour... maar Johnny Hoogeland stapte toch maar even op de fiets. En dat ging niet eens slecht. Ik heb me ooit beter gevoeld. Met 33 hechtingen is niet zo lekker fietsen. Maar ik heb vanochtend voor het eerst gefietst en uh, het ging. Go, Johnny, go, go. Johnny, go Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en dan de krant van morgen. kranten werden gelezen, althans gedeeltelijk door Yuri Stubaniski. Yuri, ga je gang. Dat klopt. Jongeren met een vakantiebaantje kunnen wel een les onderhandelen gebruiken. Volgens de FNV onderhandelt bijna twee derde niet over hun salaris. Een gemiste kans is te lezen in spits. Want één op de vier werkgevers wil trouwe jonge krachten best meer geld geven. Maar de jongeren weten nu eenmaal te weinig over loonstrookjes en arbeidsvoorwaarden. Eén op de drie heeft zijn of haar cao zelfs nooit gelezen schrijft Spits. Overigens betalen de Nederlandse bazen hun vakantiewerkers prima. Het minimumloon van een 16-jarige is ruim 3 euro. Maar uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde bruto loon... van zo'n vakantiewerker op bijna 7 euro per uur ligt. In Rotterdam kan het in de zomer 8 graden warmer worden... dan in de weilanden erbuiten, schrijft de Volkskrant. Dat komt onder meer door het binnenstedelijke bouwen het vele hitteabsorberende asfalt en de donkere gebouwen. En daarom vroeg TNO zich af hoe je een stad het beste koel cool kunt houden in de zomer. Er werden meetstations geplaatst en een bakfiets met meetapparatuur reed door de stad. En uit de resultaten blijkt dat je het koeler kunt maken... door meer groene daken aan te leggen en het asfalt te vervangen door gele klinkers. Het Nederlands Dagblad schrijft over de eerste dubbele beentransplantatie. Dat is gelukt in Spanje bij een man die zijn benen verloor bij een ongeluk... Aanvankelijk probeerden de, mannen, probeerde de probeerde artsen de man kunstbenen te geven. Maar dat mislukte. En daarom werd in mei vorig jaar toestemming gegeven voor de beentransplantatie. Het duurde dus even voordat er benen beschikbaar kwamen van een overleden donor. De complexe operatie werd uitgevoerd in Valencia. Over twee dagen moet duidelijk zijn of de benen niet worden afgestoten. Bijna 70.000 militairen krijgen deze zomer waarschijnlijk een extraatje omdat de sociale partners het maar niet eens werden over nieuwe arbeidsvoorwaarden... werken militairen al anderhalf jaar zonder CAO. Maar morgen zitten de onderhandelaars weer met elkaar aan tafel, schrijft de Telegraaf. De bonden hopen minimaal een inflatiecorrectie van 2% per jaar uit het vuur te slepen. En als dat lukt, dan kunnen alle militairen deze zomer... ruim een derde van hun maandloon tegemoet zien. Minister Hille van Defensie heeft al gezegd dat die loonontwikkeling van belang vindt. Kunstenares Sophie Groot-Dengerink vindt dat er met Google Street View flink gegluurd kan worden. Met het programma kun je zomaar iemands woonkamer inkijken... en daarom besloot ze er een kunstproject aan te wijden. In het AD zegt ze dat ze privé dingen van mensen wilde vinden. En dat is haar gelukt. Rekeningafschriften op tafel, washoed over een stoel, foto's aan de muur... maar ook een bed in een slaapkamer. Niet iedereen wilde dat foto's van hun huis in haar expositie kwamen... Een vrouw die in een stoel zat te bellen, weigerde. Anderen vonden het erg leuk. De expositie is te zien in het gemeentemuseum in Den Haag. En tijdens de rustdag in de Tour de France... is een verslaggever van de pers op zijn fiets gestapt... voor een tochtje met Johnny Hogerland. Je hoorde hem net al. De renner vloog gisteren in het prikkeldraad... nadat hij door een auto was geraakt. Op de foto in de krant zitten zijn benen in gaas en verband. Eenmaal op de fiets zegt Hogerland dat het best gaat. Hij heeft geen pijn en denkt morgen prima te kunnen fietsen... Hij zegt niet op te geven. En waarom? Dat gaat als volgt. Dat doe ik nooit, zegt Johnny Hogeland. Dan moeten ze me eerst met een knuppel van mijn fiets slaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, Er is iets wat je doet met mij.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 zo lang op wacht. Jij bent degene die zo lekker lag. Oh Diana, Diana meeschat. Woohoo, woohoo, woohoo, woohoo, woohoo, woohoo, woohoo. Ja, 19 minuten over elf. Eh, lekkere muziek van Campy en Lucky vondt de derde met Diana. En uh, Campy heeft hier wel eens live opgetreden. Ja. Live muziek, vanavond niet, maar we hebben wel wel stemmen in dit oog. Eh, na het gepubliceerde onderzoek over de schietpartijen Alfa aan de Rijn vandaag staat het medisch beroepsgeheim ter discussie. Politie en justitie hadden bij hun onderzoek over het medische dossier van Tristan van der Vlis ze daarover willen beschikken, en de behandelaars van Tristan wilden dat niet geven. Medisch beroepsgeheim, zeggen ze. Nou, over dat medisch beroepsgeheim ga ik praten onder andere met Marleen Bart, mevrouw Bart van voorzitter van GGZ Nederland. Justitie verwijten behandelaars dat ze niet voldoende hebben meegewerkt. Is dat een terecht verwijt van justitie? Nou, ik begrijp het niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Um, als justitie naar de rechter was gelopen en een rechterlijk bevel had gevraagd om het medisch dossier te openen. Uh, dan waren wij zelfs verplicht geweest om het uh, dossier te overhandigen. Als de rechter dan had toegewezen? Als de rechter dat had toegewezen, ja. ja. Justitie heeft dat niet gedaan, is niet naar de rechter gegaan. Dus dan vraag ik me een beetje af, van, ja, hoe graag wil men dat hebben? Want dat, dat even is, voor, even ja, maar dat voor, is de formeel juridische antwoord. Ja, nu even want, naar het feit. Nou ja, even had, even had, had, had u het gewoon kunnen overhandigen nee, dat aan kunnen, justitie? Nee, Waarom niet? u zei natuurlijk in uw inleiding, uh, wij willen het niet geven... maar dat ja. klopt niet, wij kunnen het niet geven. Het medisch bedoepsgeheim is geen... Lastigdoenerij van zorgverleners. Het medisch beroepsgeheim is een recht van de patiënt in Nederland. Elke patiënt in Nederland heeft het recht... op uh, geheimhouding van zijn of haar medische gegevens. En dat is een onomstotelijk recht? Dat ligt vast in het burgerlijk wetboek. Okay. En daar zijn wij als zorgverleners aan gebonden. Goed, dat is helder. Dan ga ik naar mevrouw Duist aan de telefoon. Mevrouw Duist, Goedenavond. Goedenavond. U bent arts en jurist en u werkt ook als forensisch geneeskundige. U bent bovendien gepromoveerd op het medisch beroepsgeheim. Bent u het eens met de stelling van mevrouw Bart? Ik ben het in zoverre eens met mevrouw Bart... dat het beroepsgeheim natuurlijk belangrijk is. En dat dat een, een recht is van de patiënt. Maar daar zit altijd nog een beslissing van de professionele hulpverlener tussen... Dat wilde dus zeggen dat die hulpverlener in bepaalde gevallen kan kiezen om dat beroepsgeheim te doorbreken. Dus wat, in die ja. zin zit daar wat ruimte. Oké, okay, zit er wat ruimte. Zijn er, is er een reële overweging om te zeggen als hulpverleners tegen justitie: ja, we overhandigen het dossier? Daar zit een hele kleine ruimte. Justitie kan vorderen. En in principe zegt de hulpverlener dan... ja, ik heb een verschoningsrecht, dus dat kan ik niet doen. Ja. Maar daar kan in bepaalde uitzonderlijke gevallen... kun je daar een uitzondering op maken. In welke gevallen? Ik kan me voorstellen dat als er een incident... kijk, kijk want het gaat nu over dat incident in Alvanderijn... zo'n uh, groot incident zich voordoet. Waarbij uh, de overheid eigenlijk ook moet gaan kijken naar zijn eigen rol in dat geheel. Er overlijden burgers door toedoen van een andere burger. Maar de overheid doet ook iets. Die geeft namelijk een wapenvergunning af. Ja. Die overheid moet volledig dat uh, overlijden van die burgers kunnen onderzoeken. En dat kunnen zij alleen als zij alle gegevens op tafel krijgen. En anders blijft er een stuk onduidelijk. Goed. En dus die hier is, hier... is heel zwaar. Ja, dus dit weegt heel zwaar. Reactie van mevrouw Bart. In dit geval, met deze enorm zware gevolgen. Dit zo ernstige, dit zo ernstige geval. Ja, had u kunnen afwegen? Ja, we geven het. Want het maatschappelijk belang is heel groot. We overhandigen het aan justitie. Nou ja, even vooral alle helderheid. Ik overhandig het niet. Hè. Dat nee, gaat om de, de, de zorgverleners. Um, de instelling maakt die afweging. Dan uh, reageert de afweging op ja. de overweging die mevrouw Duist geeft? Nou kijk, um, um, het is inderdaad zo dat er in uitzonderlijke gevallen inbreuk gemaakt kan worden op het medisch beroepsgeheim. En dat gebeurt ook vanuit de GGZ. Waarom ja. dan nu? Nou, um, uh, ik denk dat in dit geval heeft meegespeeld dat, dat de persoon die het betreft overleden is En dus zelf niet meer kan aangeven of hij wel of niet toestemming wil geven om dat dossier te overhandigen. Weet u dat als, dat een overweging is geweest? Als de patiënt toestemming geeft, dan kan er namelijk veel meer dan oh. als dat niet het geval is. En ik denk dat in dit specifieke geval dus ook heeft meegespeeld dat het Openbaar Ministerie niet naar de rechter gelopen is. En men, het Openbaar Ministerie heeft er dus zelf kennelijk ook bij laten zitten. Ja, dan is de, de noodzaak om het te doen kennelijk toch niet zo... Heel erg groot. Maar dat vind ik toch een formeel juridisch antwoord. Nou, nee, dat, dat is het niet. Nee, want het Openbaar Ministerie wil het hebben. Ja. Maar niet tot het uiterste. Kijk, okay. wij, wij zitten er echt anders in... als het gaat om het voorkomen van dingen die kunnen gaan gebeuren. Dit okay. is al gebeurd. Even en... naar mevrouw Duis. Wat vindt u van dat argument? OM had maar naar de, het Openbaar Ministerie had maar naar de rechter moeten gaan? Kijk, om te beginnen hoeft het Openbaar Ministerie helemaal niet naar de rechter. Het, het Openbaar Ministerie hoeft maar één ding te doen en dat is te vorderen. En vervolgens kan de hulpverlener zeggen, ik ben het er niet mee eens. Ik doe een beklag en de hulpverlener gaat dan naar de rechter om te klagen. En dan kan de rechter daarover beslissen, maar dat maakt het nog steeds niet de beslissing van de rechter, maar nog steeds tussen zit nog steeds die afweging van die individuele hulpverlener... naar die vordering. Wat doe je dan? Wat vind je van het ja. argument van het Openbaar Ministerie? Ja. Nou, eigenlijk, aan dit, dit is een dilemma. Dat, dat is duidelijk. Ik ga, een nog groter dilemma eigenlijk, ligt nu vanaf vandaag echt helemaal op tafel. Dat is namelijk de vraag... hadden de behandelaars van Tristan van der Vlis geen actie moeten, moeten ondernemen hadden de behandelende psychiaters en hulpverleners... hun medisch beroepsgeheim moeten laten varen... toen ze in 2006 op de hoogte kwamen van Tristans fascinatie voor de dood. En zijn fascinatie voor geweld en wapens. Hij werd zelfs in die periode gedwongen opgenomen. Ja, toen had hij nog geen wapenvergunning, hè? Toen had hij nog geen wapenvergunning. Maar, wel maar de fascinatie voor geweld en wapens was ja. er wel. Maar dat komt in de GGZ vaker voor. Goed, mevrouw Bart. Achteraf bezien. Ja. Hadden we... Hadden Behandelaars het medisch beroepsgeheim moeten laten varen? Um, Achteraf, het, het he? het het precies. Nou, het gaat mij te ver om te zeggen dat dat moet. Maar het is niet waar dat in dit soort gevallen het nooit gebeurt. Nee, maar ik heb het nu al gezegd. Nou ja, kijk, het concrete geval kan ik niet op ingaan. Want ik ken het dossier niet. En okay. ik weet niet wat daar gespeeld heeft. Maar ik weet wel dat als onze behandelaars um, um, uh, strafbaar, mogelijk strafbare feiten. die gepleegd worden of gepleegd gaan worden. op het spoor komen tijdens de behandeling dan is dat een zwaarwegend argument. Hè? Als, als gevaar, echt groot gevaar, voor andere mensen dreigt... dan is het mogelijk om je beroepsgeheim op te heffen en dat te melden. Gebeurt het vaak? En dat gebeurt hoe vaak ook. gebeurt het? Ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Het enkele keren per jaar? Honderden keren per jaar? Het zal ergens daartussenin zitten. Enkele, enkele tientallen keren Tien, ja. per jaar. Mevrouw Duist, u bent ook een kenner. Kunt u, kunt, u zeggen, kunt u een criterium geven? Wanneer moeten hulpverleners, politie en anderen waarschuwen... voor het mogelijk geweld dat patiënten gaan plegen? Nou, mevrouw Bart legt inderdaad het juiste criterium aan. En dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet anders. Het criterium is inderdaad het acuut dreigende gevaar. Maar het moeilijke is dat je dat als hulpverlener zelf in moet schatten. En daar zit altijd iets persoonlijks in en iets, toch iets subjectiefs. Je kijkt ernaar, je overlegt met een collega en dan neem je de beslissing. Dus... Het criterium is het juiste, alleen wat is een acuut dreigend gevaar? Heeft u dat wel eens meegemaakt, dat u voor dat enorme dilemma stond, stond: zal ik over mijn patiënt inderdaad melding gaan maken bij politie of justitie? Ikzelf niet. Ik Nog heb, nooit? Nee, nee, nee. Kent u collega's die ervoor hebben gestaan? Nee. Nee, tenzij we het dilemma van de kindermishandeling bedoelen. En daar geldt natuurlijk ook dat uh, acuut dreigende gevaar. Maar leggen we die, die lat al veel lager. Hè? Dat we zeggen, van als er gevaar is voor het kind, dan ja. gaan we melden. Maar dan heb je ook een meldrecht. Dus, en dat dilemma kent volgens, kent volgens mij elk hulpvereniging. Oké. Okay. Ja. Ja, u wil nog toevoegen hier nou, dan, Wij, wij hebben als GGZ Nederland een meldcode voor onze branche. Dat is een vrijwillige code waar al onze instellingen zich aan gebonden hebben. Uh, die inderdaad gaat over kindermishandeling. En waar wij op dit moment aan werken als GGZ Nederland is om een code te maken die breder gaat dan dat. En die dus gaat beschrijven in welke gevallen je wel meldt, in welke gevallen je niet meldt. En als je meldt aan welke criteria en voorwaarden je je dan moet houden om te voorkomen. Want dat is de andere kant. Hè. Dit ligt vast in de wet. Dus als onze... Om te voorkomen dat niet als onze medewerker, iedere patiënt nee, maar niet er, op elk moment... Kan worden aangegeven. Nou kijk, als onze, als onze medewerkers melden terwijl het niet had gemogen... dan belanden ze voor de rechter. He? Dus ook daar moeten wij rekening mee houden. Want dan overtreden ze weer de privacyregels. overtreden ze de, de, de, de wet. op het punt van ja. medisch beroepsgeheim. En, en dan kom je voor de tuchtrechter. Ja. En, en wat wij willen voorkomen. Wordt nou vandaag. Nee, word nou, ja, mevrouw uh, Duist, gaat u gang? Uh, dat was mevrouw Bart die u net nee. hoorde. Ja. Wat wij willen voorkomen is dat onze professionals op de werkvloer. Ste onder steeds grotere druk van twee kanten komen te staan. Aan de ene kant staat de politiek namelijk ook meteen moord en brand te schreeuwen... als de privacyregels niet goed worden nageleefd. En de politiek schreeuwt ook moord en brand in dit geval... omdat de privacyregels wel worden nageleefd. Ja. En wij willen voorkomen dat onze professionals worden vermalen... in die maatschappelijke druk. Dit is namelijk een heel ingewikkeld dilemma... Heel ingewikkeld, waarin ja. geen simpele oplossingen bestaan. Ja. Mevrouw Duis vindt u het ook terecht dat na vandaag dit dilemma... He, dat is dat medisch beroepsgeheim en waar de van het medisch beroepsgeheim ligt, nu inderdaad acuut op tafel ligt... Ik verwacht niet anders dan dat het weer op tafel komt. Het komt heel vaak op tafel in dit soort situaties. En wat mevrouw Bart zegt is natuurlijk waar. Hè? Als hulpverlener zit je daartussenin. Uh, je moet het een, je moet zwijgen en je moet het andere. Je moet als het de maatschappij uitkomt... moet je blijkbaar informatie verschaffen. En dat kan niet alle twee. Dat kan niet en, alle twee. Nee, en dan is het goed om inderdaad met elkaar af te spreken... wanneer doen we dat nou wel, zodat je lijnen kunt gaan trekken... en kunt zeggen dit is onze richtlijn, zo doen wij dat zodat het ook naar de buitenwereld duidelijk wordt. Nou, bent u op dit onderwerp gepromoveerd? Zegt u dat die discussie inderdaad de komende maanden, de komende jaren nog forser gevoerd moet worden onder psychiaters en verpleegkundigen? Uh, niet forser, maar wel frequenter. En ik, Misschien ook wel fundamenteler dat je uiteindelijk komt tot de afspraken: wat doen we nou wel en wat doen we niet? En dat maken we ook duidelijk naar de buitenwereld. Nou, het is een hele uh, belangrijke, behartenswaardige opmerking ja. van mevrouw Duis. Mevrouw Bart, voor u het laatste woord. Nou, daarom, Precies om deze reden willen wij als GGZ Nederland dus met die eigen code komen. Om echt helderder te maken. Wanneer mag het wel, wanneer mag het niet? He, wij participeren bijvoorbeeld als GGZ ook steeds meer in de veiligheidshuizen. He, daar zitten we samen met politie en justitie in. Daarin wordt ook over mensen gepraat. En juist dat soort situaties vraagt echt om heldere afspraken... zodat onze professionals weten waar ze aan toe zijn. Goed, mevrouw Bart en mevrouw Duijs, zeer, zeer bedankt voor deze waardevolle toelichting op dit grote dilemma. Graag gedaan. Graag gedaan. Steeds met de laketjes om u heen gedrapeerd in bed met dit soort uh, subtiele klanken. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Als je net een dag North Nordse Jazz Festival achter de rug hebt... dan kan je alle muziek van de hele dag doorgaan. Dit was uh, Salsa Burn van de groep Soul Dada. En dan een spannende dag opnieuw voor de Europese Unie. Nervositeit over de financiële positie van Italië. En in Brussel de hele avond overleg van de ministers van Financiën... over de schuldenproblematiek in Italië, maar ook nog een beetje in Griekenland. In Brussel is correspondent Joris van Poppel. Joris, goedenavond. Goedenavond. Zijn ze nog in vergadering? Zijn ze eruit? Uh... Ze zijn er net uit. Uh, ze zijn... De heer Jonker, voorzitter van de Eurogroep, premier van Luxemburg... is net begonnen aan zijn persconferentie... Een of uh, tien geleden kwam hier het bericht uh, dat ze eruit zijn. Waarop alle journalisten natuurlijk meteen naar de grote persconferentiezaal snelden. Er ging als een papier rond met de verklaring. En nou ja, iedereen kwam binnen twee minuten lezen al tot de conclusie. dat ze eruit zijn, maar dat er eigenlijk niks besloten is. Dus dan is de vraag: waaruit, uit niks? En ligt dat nog enigszins toe, Joris? Nou ja, vooral een inventarisatie gemaakt van wat de mogelijkheden zijn. Heel technisch hoe het vandaag, hoe Griekenland te redden is. Het tweede steunpakket voor Griekenland. Daar ging het over deze avond. Griekenland is volgend jaar nog een keer 85 miljard, misschien 100 miljard euro nodig. Ik weet het, minister De Jager is erg streng. Samen met Duitsland zegt hij, private sectorbanken moeten ook meedoen. Ja. Maar hoe, voor welk bedrag? Uh, uh, op welke basis, vrijwillig of verplicht, dat zijn allemaal uh, nou ja, lijken details, maar heeft in Ierland een enorme uh, invloed. Iedereen, ja. land is, iedere minister van Financiën die hier aan tafel zit, is in gesprek met zijn eigen banken daarover. Uh, en dat is allemaal zo moeilijk ja. dat er nu staat dat er uh, shortly uh, uh, uh, uh, directe proposals uh, komen. En na uh, shortly, dat kan van alles betekenen, waarschijnlijk september. Misschien pas eens over twee maanden. Nou, ben jij dicht bij die, bij die ruimte waar die persconferentie wordt gehouden, waar die papieren rondgaan. Is het een opgefokte, nerveuze boel daar? Of zit iedereen daar relaxed het zoveelste rondje van de Europese financiële crisis te draaien? Nou, het begint Winnen, al die miljarden ja. die er hier uh, door dat pestcentrum gaan, eigenlijk. Uh, die hebt, nou ja, het is vooral voor journalisten vooral lang wachten, hangen. in Brussel, in Luxemburg, in, in Straatsburg. En nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk komt er dan een verklaring uit. die helemaal niet zoveel verschilt van de verklaring van een maand geleden. Toen werd er ook gewerkt. en toen waren ze ook een stapje verder. Maar het is maar, toch treurig, Joris? Een hele stap. Maar Joris, ja, dat, dat, dat, is dat is toch treurig? Is... Voor de gewone luisteraar, de oogluisteraar, voor de gewone burger. Ons is verteld dat er crisis dreigt en nu extra crisis dreigt en dat er nu twee maanden respijt wordt genomen. Waar waar waar, waar zijn ze dan mee bezig? Dat, dat, dat kun je afvragen, inderdaad. De, de Duitse bondskanselier Merkel heeft vandaag ook nog gezegd. Het moet snel, het moet snel. Maar ja, snel is in Europa een relatief begrip. En nou ja, ze spelen wel met vuur hier natuurlijk. Want ondertussen de financiële markten. Er hoeft maar een gerucht te gaan over Italië. En ja. Uh, nou ja, je ziet dat meteen. De, in de beurskoersen van banken van iedereen die maar iets Italiaans bezit. Er is een enorme nervositeit op die markten. En het lukt de Europese ministers van Financiën niet om met één stem te spreken. Er zitten nee. hier 17 ministers aan tafel. De voorzitter is de Luxemburger uit het kleinste land. En nou ja, ja. dat straalt het, straalt het echt allemaal niet uit hier. Nou, dan ga ik nu naar de studio van het Oog. Hier zit Alfred Kneinknecht. U bent professor in de economie. Dus weet u er veel van? <laughs> of denkt u ook wel eens Ach, wij economen we worden zwaar overschat in wat wij er allemaal van weten. Nou ja, we weten wel, we wel het een en ander. Maar, maar worden u eens is... overschat? Zegt u? We worden overschat in wat je weet. Nou, nah, uh, dat hangt er hmm. een beetje vanaf hmm. waar je hmm. het over hebt. Laat dat, ik maar concreet dan hmm. nu concrete hmm. vragen hmm. gaan stellen. Hmm. Hmm. Waarom is nou die zorg over Italië de afgelopen dagen... en met name vandaag zo enorm snel toegenomen? Komt dat alleen door die speculanten die zich op Italië focussen? Hmm. Of is er echt iets aan de hand in die Italiaanse economie? Ja, kijk, uh, dat had ook een paar maanden eerder of een paar maanden later kunnen zijn. Er uh, dat, dat, dat is een bepaalde stemming in markten, die komt op, die vergaat. Er valt geen rijm op te maken, dat kun je ook niet voorspellen. Ja, maar dat is toch niet, ja. uh, toch niet een soort <hijks> deus ex machina dat over ja, ons komt. Er ja, zijn kijk, toch ja. mensen die aan die schuiven van die markten ja, zitten. Ja, kijk, het is dus zo, Italië, ik heb het even een beetje opgezocht... Italië heeft een wat hogere staatsschulden, dus uitgedrukt als percentage van het nationaal product... je moet dat altijd daar, daar ja. naar uitdrukken... als percentage van het nationaal product of nationaal inkomen... is dat nu 118 procent. Dat is een beetje aan de hoge kant. Beetje maar niet, niet al, maar echt, echt dramatisch. Het is, het is in principe beheersbaar. Kijk, ze betalen nu, heb ik even uitgerekend... 4,6, 4,7 procent voor het nationaal product... als rente op die staatsschuld... Ook dat kun je in principe opbrengen. Het enige probleem wat een zekere nervositeit nu creëert... is natuurlijk als de markten nu heel erg gek doen... en speculeren op wellicht een faillissement of zo... dan wordt daar door die stemming de rente opgejaagd. Ja. Maar nou zegt u, nou zegt u één <coughs> belangrijk ding. U zegt als de markten gek doen ja. en gaan speculeren... maar daar zitten toch mensen aan die knoppen... die ja. speculeren ja. op die ondergang van Italië... Ja, kijk, dat is een probleem. Dat, dat is heel moeilijk uh, vat op te krijgen. Je hebt intussen een, een financiële sector die enorm uitgedijd is wereldwijd. Dat zijn hele gebouwen met datacentra, met Computers met duizenden mensen die alleen maar speculeren. Puur parasitaire speculatie. Maar daar ja, zitten dus drie jaar na de financiële crisis. Mm, hè, mm, 2007, ja. 2008. We zijn ja. drie jaar verder. En rond Italië dreigt zich hetzelfde scenario te gaan voltrekken. Mm. En rond Griekenland hetzelfde scenario te gaan ja, voltrekken. Ja. Wat zegt dat over het inzicht. Van de financiële sector en de economen in dat wereldwijde spel. Ah ja kijk, het probleem is natuurlijk die bankenlobby is, is machtig. Ne? Die hebben natuurlijk, eh, kijk, ik hoor net bijvoorbeeld UBS, Union Bank of Zwitserland. Die heeft een balanssom, een balanstotaal... vijf keer het nationaal product van Zwitserland. Dat is één bank in Zwitserland. Ne? En in Duitsland met de Duitse bank is het ook zo. Deze dagen vroeg iemand, wie regeert nu eigenlijk Duitsland? Is dat Jozef Ackermann van de Duitse bank? Of is dat mevrouw Merkel? Ja. Als je naar de machtsverhoudingen kijkt van het geld wat erachter ja. zit. Ne? En Duitsland is natuurlijk een probleem. De bankenlobby heeft heel goed werk gedaan... om te voorkomen dat die banken beter gereguleerd worden. Dus ja. ze hebben gewoon fantastisch lobbywerk gedaan. Even terug naar Italië. Uh, de derde economie van Europa. Dus mm, geen, mm. geen kleine jongen. Iedereen die de afgelopen mm. jaren in Italië weet, ge, is mm. geweest... weet dat het er niet echt heel slecht aan toe gaat. Mm -hmm. Of natuurlijk mm -hmm. uh, enige corruptie na. Ook natuurlijk mm -hmm. van invloed. Ja, ja, ja. Uh, hoe, hoe zwaar is Hoe slecht is, staat Italië ervoor? Als je nog even wat ja. verder als econoom kijkt. Dus ik denk, cyberfinancieel financieel gezien is het een beetje heikel, maar het is te managen. Het probleem zit hem eigenlijk in andere dingen... die nu wel niet weinig over gepraat worden. Ja. Ik heb een paar jaar terug met een Italiaanse collega... een studie gedaan die net gepubliceerd is, een half jaar geleden... waar we eens gekeken hebben bijvoorbeeld... naar productiviteitsgroei en innovatie. Ja, U heeft ook lessen aan de Italiaanse universiteit. Ja, ik heb vijf he? jaar geleden als gastroogleraar gezeten. Dan hebben we een beetje samengewerkt. En, komt en, en het probleem is eigenlijk dat Italië het op dit punt heel erg slecht doet. De Italiaanse productiviteits daarvan, ja. productiviteitsgroei blijft ver achter. De groeivoerder blijven ver achter bij het Europees gemiddelde. De research en development uitgaven waren altijd heel bescheiden gaan verder omlaag, hun patentposities verslechteren... en als gevolg van die verslechterende concurrentiepositie... krijg je dan dat export uh, tegenvalt en de importpenetratie toeneemt. Dus het land bouwt langzaam aan, stiltjes, stil, stil, stil, stap bij stap... bouwen ze dus een importoverschot op. Ja, maar die oude en... pilaren van, van Italië, dat de, ja. die enorme uh, landbouwproducten... de Italiaanse mode, ja. uh, zijn dat nog grote exportproducten? In ja, dat, ze hebben daar nog altijd sterke industriële klus in sommige regio's, die het nog altijd goed doen. Auto-industrie. Ze, ze zijn in autoindustrie ook nog, maar ook in textiel, schoenen, bekleding. Die, die, dat artistieke zit er heel erg in, met, die, met het katholicisme van hun. Maar ze hebben op die gebieden ook wat tegenslagen... omdat met name India en China nu in de schoenen- en textielindustrie... behoorlijk uh, opkomen. En daar verliezen ze ook heel veel marktaandeel. Dus het land komt langzaam aan een beetje op een hellend vlak. Dat is een middellange termijn probleem. Ja. Dat speelt niet op korte termijn, maar daar hoort iets aan gedaan. No? Maar goed al dat soort overwegingen over die productiviteit... waar je iets ja, al, ja. over kan zeggen... en over die staatsschuld waar je iets ja. over kan zeggen... dat alles bij elkaar opgeteld er is enig probleem. Dat rechtvaardigt niet dat Italië in zo'n positie wordt gemanoeuvreerd... als vandaag zich aftekent. Eigenlijk niet. Je weet natuurlijk... Ik, ik hoop ook dat het als een het al afloopt... maar je kunt natuurlijk niet helemaal de hand in het vuur leggen. Nee. Want als die financiële markten, als die stemming zo doorgaat... dan kan natuurlijk wel degelijk de rente stijgen. En naarmate die rente stijgt... Is al bezig van. Ja, dat ja, is al een beetje anders. Het valt nog meer, het is nog 5,86, 5,5, 5,7 of wat. Dat is nog te doen, maar mocht dat nou 7 of 8 procent of 9 procent worden, dan krijg je natuurlijk al een probleem van betaalbaarheid. Dus het is eigenlijk bijna een self-fulfilling prophecy. Als je nu speculeert op, op een faillissement, dan komt dat faillissement werkelijk dichterbij, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Als die rente een beetje zo zou blijven als het nu is is dat wel degelijk hantierbaar. Maar problemen? zou dan niet een voorzichtige conclusie van, van vandaag... en de afgelopen dagen <tie> kunnen zijn... dat het hele financiële systeem opnieuw aan het wankelen is... Ja, het is relatief instabiel. Ik denk dat je gewoon iets zou moeten doen om toch die, die speculatie in de dammen... dat er toch anti-speculatiebelastingen moeten komen. Belasting of speculatie, eh, iets van top in tax achtige arrangementen. Misschien moet er gewoon eens een goede inventarisatie gemaakt worden. Wat is nou echt nuttig in de bankensector? Wat willen we echt hebben? Wat is nuttig economisch? Ja. En wat is parasitair, pure speculatie? En, ja. en daar dan belasting op. En de econoom <coughs> die dat hardop roept, u doet het nou ja, in het ja, oog, ja. wordt die... Uh, gelauwerd in de economische wereld of zullen ja, ze zeggen hij is gek geworden. Nee, niet zo echt. We zien dat ze niet zeggen dat je gek bent, maar of je serieus wordt genomen is een andere vraag, want de lobby van de gevestigde belangen is enorm. Kijk, al die rating agencies die zo'n dubieuze rol gespeeld hebben met die Amerikaanse rommelhypotheken, die gaan gewoon door met business as usual het het doen. Die zijn nu ook weer gewoon want niemand twijfelt aan hun. Ja. En dat zegt iets over de macht van het gevestigde belang. Ja. Nou, meneer Krijnkrecht... U wordt dan misschien niet helemaal serieus genomen... door enkele van uw vakgenoten of door de financiële sector... maar wij in het oog nemen u wel serieus. Dank u wel. Het was fijn dat u er was. Graag gedaan. Flirting with the sun, Giovanka. En u zit, of ligt er nog steeds lekker bij... en toch gaan we door met het oog. Want uh, vorige week hadden we, in, uh, hadden we het in het oog al over Otto van Habsburg... die op 98-jarige leeftijd overleed. En van Habsburg is nazaad van de Habsburgers... die Oostenrijk Hongarije bestuurden. En nu zeven dagen later is Otto van Habsburg nog steeds niet begraven. Zijn stoffelijk overschot begon vandaag aan een reis van het Beierse Pukking naar Wenen. En uiteindelijk gaat een deel van zijn lichaam ook nog naar Hongarije. Het lichaam blijft in Wenen. Zijn hart wordt begraven in Hongarije. Irene Diependaal is monarchiedeskundige. Goedenavond, Irene. Hallo. Vanuit welke traditie wordt zo'n lichaam gebalsemd... en ook nog het hart uit dat lichaam verwijderd? Ja, je moet het zien, het is iets wat er bij alle vorstenhuizen voorkwam. Maar vroeger uh, het lichaam ging stinken... en het wordt ook altijd in een tombe gelegd wat boven de grond blijft. Dus alleen om die redenen werden de organen eruit gehaald... zodat het lichaam uh, ja, als een soort van mummie... in een mooie kist boven de grond kon blijven. Goed, dus dat was een hygiënische reden. Maar vanuit welke traditie wordt dat hart nou verwijderd... en dan apart begraven? Het hart van Otto... Uit de Habsburgse dynastie? Ja, je kunt het ook het hart zelf is mij niet duidelijk. Ik weet wel dat het ook wel een andere monarchieën voorkwam. Maar de specifieke reden weet ik niet. Van Nederland weet ik eerlijk gezegd. Alleen dat hij dat uh, balsem voorkwam. En uh, in ieder geval Wilm de Derre is in 1890 nog gebalsemd. We hebben ook een dodenmasker. Dat werd ook getoond aan het volk. En dat hebben we ook nog steeds. Maar wat er nou precies gebeurde ook met die Nederlandse koningen... dat is het geheim van het koninklijk huisarchief En ook van buitenlandse vorstenhuizen. De precieze redenen. Ja, dat is natuurlijk een beetje privacygevoelig. Dus dat kent men niet echt. Nee, dan gaan we terug even op... Tot... Dat balsemen, dat het balsemen van het lichaam. Hoe lang gaat dat bij die Habsburgers terug in de traditie? Ja, het is een internationale traditie. Alleen bij de Habsburgers is het extra belangrijk. Want ze waren de keizers van het Heilige Roomse Rijk. En dat betekent dat er maar twee echte belangrijke personen in de middeleeuwen waren. Namelijk de Pauze Romen en de keizer van het heilige uh, Roomse Rijk. En die waren allebei in eigen gevoel de opvolger van Christus. En in de middeleeuwen was er ook een levendige cultuur van alles wat men dacht... dat met het uh, lichaam van Christus en van de, van de apostelen en van andere heiligen te maken hadden. Alle botjes en... Uh, organen, wat men ook maar kon verzamelen, dat werd verzameld en er werd ook heel grief geld voor betaald. Oké, okay, en dus... het Heilige Roomse Rijk heeft eigenlijk ja? in Oostenrijk-Hongarije zijn erfopvolger gekregen. Ja, absoluut. Opgeke... Zo moet je dat zien. En dus zijn de Habsburgers, als onderdeel van het Heilige Roomse Rijk, hebben die ook die balsaming-traditie voortgezet. Nou ja, alle landen hebben het voor gezet, waaronder Nederland, waaronder Engeland. Dat gaat echt tot ver in de 19e eeuw door. Alleen bij het bijzondere van Otto van Habsburg... is dat hij zij, hij, kan zijn dynastieke lijn direct terugzetten tot Karel de Grote. En dat is veel bijzondere. Volgens onze Karel de Vijfde, de grote keizer... Van, van wie wij ons hebben afgescheiden met de Nederlandse opstand... die was ook nog keizer van het Heilige Roomse Rijk. Alleen na zijn dood is... Nederland en Spanje gingen naar zo'n Philips, maar... Uh, zijn broer Ferdinand, die heeft de uh, keizerskroon weer te claimen. En Otto, die nu wordt bijgezet in Wenen en zijn hart gaat dus naar Boedapest toe, is een rechtstreekse afstammeling van die Ferdinand en van die Karel V, die op hun beurt weer claimden dat ze de erfgenamen waren zeg maar, van Karel de Grote en, en van Christus. Ja, en daarom heeft hij, krijgt hij dus deze buitengewone uh, begrafenistour eigenlijk, waarbij het zijn lichaam, waar wordt zijn lichaam begraven? Zijn lichaam wordt begraven in de Karlskirchen. Dat is een hele mooie grafkelder in Wenen. Daar liggen we met hele mooie tombes waar ook gewoon iedereen gewoon kan bezoeken. Gewoon kaartje kopen en je kan erin. Ik ben zelf ook geweest. Ja, en waar gaat zijn hart dan naartoe? En zijn hart gaat naar Budapest toe. Naar een speciaal kerkje. En dat is dus heel bijzonder. En eerlijk gezegd weet ik daar de reden niet precies van. Nee, nee maar uh, die, uh, die gescheiden begrafenis die gaat de komende dagen plaatsvinden. Gebeurt het ja. ook met veel ceremonieel? Ja, maar dat is natuurlijk heel logisch. Otto van Habsburg heeft wel zwaar afstand gedaan van de troonrechten... omdat hij een politieke carrière wilde volgen. Onder andere lid van de Europese Unie geweest, maar dat weten we allemaal al. Maar hij heeft ook altijd gezegd... nee, het keizerlijke luister is zo mooi, dat moet je er geen afstand van doen. Ook bij huwelijken van zijn kinderen kwamen allemaal die oude tradities voort... En ja, dat vinden mensen ontzettend leuk. Ook al willen ze geen monarchie meer. Dan vinden ze het fantastisch om al die mooie oude tradities... al die praal gewoon terug te zien. Toch en eindelijk daar... wordt leuk weer eens rond een begrafenis kan vallen. Ja, leuk, mooi. Ja, je, ja, je zijn Wij... leuk, maar mooi mag ook. Indrukwekkend. Nee, maar... zal, zal hij nou de, de laatste Habsburger zijn... die op deze traditionele wijze begraven wordt? Ja, het ligt aan zijn erfgenamen. Otto heeft zelf bij Leven altijd gezegd... Van dat hij het heel indrukwekkend vond... de begrafenis van de laatste echte grote keizer... die op de oude manier is begraven in 1916. Dus ja, hij heeft nog herinneringen eraan. En ja, hoe zijn kinderen tegenaan kijken... is hun keuze. Misschien dat zij... Uh, de begrafenis van de komende dagen weer heel mooi vinden... en gaan ja. teruggrijpen. Maar voor hetzelfde geld zeggen ze van... ja, sorry, maar we zijn al sinds 1918 een republiek. Stop er een keer mee. Dat ja. is echt een keuze. Nou praat je er zo gedreven over dat ik denk, Irene, dat je erbij wil zijn. Nou, ik neem er geen vliegtickets naar Wenen toe. En bovendien moet ik dan ook nog door naar Boedapest. Dat wordt me een beetje te kostbaar. Maar ik denk dat ik net als heel veel mensen lekker voor de tv ga zitten... en een hele mooie, indrukwekkende begrafenis over me heen laat komen. Want... Een republiek of monarchie. Mensen vinden dit gewoon mooi, indrukwekkend en ja. bij een huwelijk zelfs leuk. Nou, dankjewel Irene Diependaal voor deze toelichting op de man die, dus op 98-jarige leeftijd, overleed en zich nog iets van keizer Frans Ferdinand kan herinneren. Kijk, en zo'n leeftijd is zo prachtig. Dankjewel Irene. Frans Jozef, trouwens. Frans Jozef, wat zei ik? Jij zei Frans Ferdinand, maar en het dat is Frans Jozef. Woord, en het is Frans Jozef. Dankjewel Irene Diependaal. Het is vijf voor twaalf. Heel veel spandoeken, heel veel aanmoedigingen vandaag. Gekke, vreemde plaatsjes. Ja, de Tour die komt door heel veel kleine plaatsjes. De tiende etappe die verlaat morgen het massief Centraal. En komt dan ergens onderweg langs Pampelon. Het dorp waar Bouke van Scherrenburg een huis heeft. Bouke, goedenavond. Hallo. Grote vraag. Is de weg daar breed genoeg voor de Tour? Bouke? Uh, het is een D-weg. Nou, we hebben daar heel veel valpartijen op gezien. Uh, het fijne voor ons is dat ze prachtig geasfalteerd is, levensdoer. Alleen hebben ze in het dorp Mirandol... hebben ze in alle wijsheid bedacht om hele grote bloembakken... Uh, het dorp werd nu toch opgeknapt... hele grote bloem, uh, bloembakken daar op die d te laten steken. Dus dat is in één keer zo'n flessenhalsje geworden. Goed, ziet er prachtig uit, maar kan ook weer een enorme valpartij uh, opleveren. Oh, Heb jij zelf... Nou, dat is niet zo stijl daar. Nee? Oké. Okay. Heb jij de route een, verder een beetje verkend? Ja, ik heb uh, gekeken hoe enorm ze uh, de duffen hadden uitgedost. Nou, dat valt reuze tegen, hier en daar aan de gevel een uh, fietsje en een paar vlaggetjes. En uh, de boeren waren vanmorgen druk bezig, wat we de hele toer al zien, met hun hooibalen. Uh, uh, ja, mooie fietsen wil ik het allemaal te maken ja. voor de heli, hè. Ja, en de etappe gaat van Ariac naar Carmo... komt ja. dus door jouw dorp Pampelon. Uh, het ja, hele dorp langs, loopt... Ja, niet het dwars door. Niet het dwars door de langs? Ja. ja. Het hele dorp loopt uit? Ja, oh ja. Oh, uh, we hadden vanavond een uh, borrel met uh, een aantal hier uit het dorp. En iedereen zit om uh, oh, pakweg 11 uur klaar in uh, Carmo... want dan wordt de hele zorg afgesloten. Terwijl ze daar om vijf uur binnenkomen. Dus coolboxen mee... Uh, broodjes mee, nou ja goed, van dat grote picknick gebeuren. Ja, ga jij naar de finishplaats of blijf je in je eigen dorp? Uh, ja, ik weet het nog niet, want weet je, uh, ik heb een aantal keren bij de tour gekeken, het is zoef, het is voorbij. Ja. En uh, uh, met tv en radio volg ik gewoon veel beter, ik kan moeilijk zijn met een tv gaan zitten. Ja, je, je bent niet echt een groot tourliefhebber, zo te ja, horen dus. ik ben een ontzettende tourliefhebber. Maar ze zijn zo voorbij. Ja, ze, ja, maar ik ben wel. Weet je, dat heeft wel mee te maken of ik een toerliefhebber ben. Ik ben zo'n ontzettend toerliefhebber dat ik het eigenlijk zonde vind dat je, dat, dat je in drie minuten dat weer voorbij is. Kijk, jij wil veel meer genieten en dan gaan we het helemaal niet over al die bijverschijnselen hebben. Waar zie je nou het meeste naar uit morgen? Uh, of Hogerland is volhoudt. Precies, dat is de enige, vraag die, de enige vraag die je mag stellen... en de enige belangstelling die je mag hebben. Dankjewel, Wauke van Schermburg. Wat denk je trouwens? Eén verwachting nog. Gaat hij het redden tot jouw dorp? Uh, gezien zijn mentaliteit, zijn spirit, ja, die jongen gaat wel redden. Dankjewel, Wauke van Scherburg. Morgen een mooie dag, zo dicht bij de Tour de France. Ja, Dit was wel, het dag. oogt voor vanavond. En morgen zit hier Mieke van der Wij. Ik dank u wel. Het is tijd voor mij te gaan...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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNorthyJazz.com. Dit is Radio 1.